Het mannetje op de sneeuwbeer. Hans en Trudy woonden met hun ouders in een klein huisje aan de voet van een heel hoge berg. De mensen noemden de berg de sneeuwbeer, omdat de berg, als die met sneeuw bedekt was, eruit zag als een grote, witte, zittende beer. Het was net alsof die zijn voorpoten op zijn knieën had gelegd. Hans en Trudy waren een tweeling. Ze hadden de berg al vaak beklommen samen met hun vader en moeder. Maar toen ze zeven jaar waren geworden, vroegen ze aan hun ouders of ze de berg eens alleen mochten beklimmen. Hun vader vond het goed. Als jullie op het pad blijven, kan er niets gebeuren. Maar zodra jullie op de top zijn aangekomen, moeten jullie meteen terugkomen, zei hij. En denk eraan dat het in de bergen al vroeg donker wordt. De volgende dag gingen Hans en Trudy al vroeg op weg. Het pad dat naar de top van de berg liep, was erg steil. Ze hadden warme kleren aan en ze droegen stevige bergschoenen. En Hans had eten bij zich in een rugzak. Ze hadden nog niet ver gelopen toen Trudy achterop begon te raken. Je kunt nog niet moe zijn zei Hans. Nee, ik ben niet moe, zei Trudy. Maar er zit geloof ik een steentje in mijn linkerschoen. Ze ging op een rotsblok zitten en trok haar schoen uit. Trudy stak haar hand in de schoen. Toen merkte ze dat het geen steentje was, maar een spijker die door de zool naar binnen stak. Ze probeerde met een steen de spijker terug te slaan, maar het lukte niet. Opeens hoorden de kinderen een vreemd geluid. Klop, klop, klop. En opnieuw. Klop, klop, klop. Ze keken achter de struik waar het geluid vandaan kwam en zagen een heel klein mannetje. Hij zat met gekruiste benen op een steen. Naast hem lagen heel kleine hamertjes, nijptangetjes, spijkertjes en stukjes leer. Hij was bezig een krom spijkertje recht te slaan. Het mannetje had oude versleten kleren aan. Maar hij keek helemaal niet vriendelijk. Trudy, die wel een beetje bang was, vroeg toch dapper. Meneer, kunt u misschien een spijker uit mijn schoen halen? Ik heb het anders al druk genoeg, zei het mannetje op boze toon. Eh, maar geef die schoen toch maar hier. Trudy zette de schoen op de steen. Het mannetje trok de spijker er met een nijptangetje uit. Hij zag dat de zol van de schoen een beetje los zat... en maakte hem weer vast. Heel hartelijk bedankt, meneer, zei Trudy. Ik zou u graag voor uw werk willen betalen... maar ik heb geen geld bij me. Ik heb niks aan geld, zei het mannetje nog steeds op boze toon. Hij zag er zo mager uit dat Hans vroeg, wilt u misschien iets eten? Hij haalde twee sneetjes roggebrood, twee plakjes kaas en twee kleine gele appeltjes uit zijn rugzak. Meer hadden ze niet bij zich. Het mannetje pakte het brood aan en begon gulzig te eten. Daarna at hij de plakjes kaas en het andere stuk brood op. En toen de appels, met klok, huis en al. Hmm, zei het mannetje. Een eenvoudig maal, maar het is beter dan niets. Ik ga nu maar weg, want ik moet weer aan het werk. Hans en Trudy liepen verder het bergpad op. Wat een inhalig mannetje, zei Hans. Ik kon natuurlijk niet weten dat hij alles zou opeten. Moeder heeft me wel eens verteld dat er op de berg kleine boze mannetjes wonen. En ze zei ook dat als je aardig tegen hem was, ze je geluk zouden brengen. Maar... Daar heb ik nog niets van gemerkt. Ze liepen verder. Maar opeens hoorden ze weer van heel dichtbij het geklop van een hamertje. Ze stonden stil en keken om zich heen. Was dat kleine mannetje hen misschien voorbij gelopen? Toen zagen ze plotseling voor zich een grote plek die met hoog gras was begroeid. Dat zou best eens een moeras kunnen zijn, zei Hans... Hij pakte een steen en gooide die tussen het gras. Er klonk een luide plons en de steen verdween met een vreemd geluid naar beneden. Als we verder waren gelopen, waren we net als die steen in het moeras verdwenen, fluisterde Trudy. Wat een geluk dat we het kloppen van het hamertje hoorden en bleven staan. Ze liepen voorzichtig verder en keken goed uit... ...of er nog meer van die gevaarlijke plekken waren. Toen ze het laatste stuk naar de top van de berg begonnen te beklimmen, stak de wind op. Ze liepen moeizaam verder. Ze waren bijna bij de top toen ze opeens weer het geklop van het hamertje hoorden. De kinderen stonden stil. Toen zag Hans dat er vlak voor hem een grote kei op het pad lag. Hij raakte de kei voorzichtig met de punt van zijn schoen aan. De kei kwam in beweging en rolde toen langs de steile helling naar beneden. Onderweg raakten er steeds meer stenen los. De kinderen waren bleek van schrik. Als Hans op de kei zou zijn gestapt, zou hij ook naar beneden zijn gevallen. We zijn nu zo dicht bij de top dat er eigenlijk niets meer kan gebeuren, zei Trudy Dapper. Ze klommen voorzichtig verder en een paar minuten later waren ze op de top. Het was heel koud boven op de berg. De kinderen gingen uit de wind zitten in de holte tussen de besneeuwde knieën van de sneeuwbeer. Ik heb honger, zei Trudy. Het klinkt misschien gek, zei Hans, maar het is net of mijn rugzak nog even zwaar is als toen we van huis gingen... Waarom kijk je dan niet in? vroeg Trudy. Hans deed de rugzak af en Trudy en hij keken erin. Ze konden hun ogen niet geloven. In de rugzak zaten twee witte broodjes met boter, twee ronde roomkaasjes en twee glimmende rode appels. Ik begrijp niet hoe het eten in mijn rugzak komt, zei Hans, maar ik denk dat het voor ons bedoeld is... Ik denk dat het kleine mannetje het in je rugzak heeft gestopt, zei Trudy. Dan heeft hij ons toch geluk gebracht. Ze begonnen meteen te eten. Ik heb nog nooit zo lekker gegeten, zeiden ze tegelijkertijd tegen elkaar. Toen alles tot de laatste kruimel op was, zagen ze dat het al donker begon te worden. We moeten opschieten, zei Hans. Ze hadden nog maar een klein stukje teruggelopen toen de zon begon onder te gaan. En niet veel later was het helemaal donker. De kinderen struikelden steeds over de stenen op het pad. Hans stond stil. Ik kan het pad niet meer zien, Trudy. Wat moeten we doen? Trudy keek naar beneden en riep... Kijk Hans, zie je die lichtjes daar? Ja, die zie ik, zei Hans... Laten we op die lichtjes afgaan. Misschien komen we dan zo thuis. Ze liepen verder en zagen dat de kleine lichtjes... ...steeds op de afstand van een voetstap op het pad verschenen. Het lijkt wel. Of wij die lichtjes hebben achtergelaten toen we over het pad naar boven klommen, zei Trudy. Maar dat kan toch niet? Ik weet het al. Riep Hans. Het kleine mannetje heeft op de zool van je schoen wat toverlijm gedaan. Dus bij iedere stap die je hebt gedaan, heb je een beetje toverlijm achtergelaten. En dat geeft nu licht. En Hans had gelijk. Want toen ze voorbij de struik liepen, waar ze het mannetje hadden gezien, hielden de lichtjes op. Maar dat was niet erg, want toen waren ze al vlak bij huis. Ze holden het laatste stuk naar beneden. En toen ze bij hun huisje aankwamen, stonden hun ouders al ongerust op hen te wachten. Het spijt ons zo dat we te laat zijn, hijgde Hans. En toen vertelde ze wat ze hadden meegemaakt. Toen hun moeder hoorde dat het mannetje zulke versleten kleertjes droeg, maakten ze een cape van warme wolle stof voor hem. Hans en zijn vader liepen terug naar de struik waar ze het mannetje hadden gezien. Ze legden de keep op de steen. En toen Hans en Trudy de volgende dag gingen kijken, was de keep verdwenen. En ze vonden het heel fijn dat het kleine mannetje op de grote sneeuwbeer het nooit meer koud zou hebben.